voorkomt met het CNV journaal.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 De bezuinigingen die de NAM eerder dit jaar aankondigde gaan zo'n 2000 banen kosten. Het gaat waarschijnlijk om 190 banen bij de gas- en oliewinningsmaatschappij zelf. En 1800 banen bij andere bedrijven waaraan de maatschappij werk uitbesteedt. De NAM bevestigt berichten daarover in het Dagblad van het Noorden. Onder werknemers van de NAM zelf vallen waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen. De bezuinigingen zijn een flinke klap voor het noorden van het land. Bij bedrijven die zich bezighouden met onderhoud of werken op plekken waar gas wordt gewonnen verdwijnen mogelijk honderden banen. In het Belgische Hoei is gisteravond een reactor in een kerncentrale automatisch stilgelegd door een technisch defect. Volgens Belgische media is er iets fout gegaan in de watervoedingspomp van een stroomgenerator. De veiligheid is niet in het geding geweest, zegt een woordvoerder van de stroomproducent. Wanneer de reactor weer kan worden opgestart is niet bekend. Minister Koenders brengt de komende dagen een bezoek aan Iran. Het is voor het eerst in 14 jaar dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken het land bezoekt. Hij gaat naar Teheran om de politieke en economische relaties met het land te versterken. Het bezoek is een direct gevolg van het nucleaire akkoord dat met Iran is gesloten. Koenders praat onder meer met president Rouhani en met zijn Iraanse ambtgenoot.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 Zeer welkom, luisteraars. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Albert Jan, hoi. Goedemiddag, Charles. Wat gezellig man. Wat leuk dat je er bent. Nou, en ja. dat je onze Rob uh, wil een kan vervangen dit weekend. Want ja, Rob zit nog steeds in het zonnige Turkije. Ja. Dus uh, die gaan we vanmiddag eens even uh, plagen en, uh, en bellen. Maar dat doen we rond de klok van kwart over vier pas. Ja, nou we hebben nog van een hoogte zon in de keuken staan, toch? Ja, ja zeker. <lacht> maar ik mag toch, ik mag toch niet te veel in de zon. <lacht> Ja, normaal haal je oude platen van de Zolder, maar Lionel is hier niet hoor, die nam ons mee naar Zolder en heeft er ook even voor gezorgd dat wij vast wat beweging hebben gekregen. Tjonge Albert-Jan, ik ben er helemaal moe van, wat, wat gaat er gebeuren vanmiddag? Goed luisteraars en kijkers en Charles, ja, uh, welkom 3 uur live, uh, Zandvoort op zaterdag vanaf de Tolweg 10a, de studio van ZFM. Wat gaan we doen, Sjaal? Ja, we krijgen het heel druk de, de, vandaag... want er zijn meerdere evenementen die uw aandacht verdienen. Natuurlijk, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u vast pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie, het weerbericht. Nou, het zonnetje schijnt, maar het is best wel fris op het strand. Dus ik, ik hoop, verwacht, dat Lex van der Hoorn langskomt... De enige echte Zandvoortse weerman. En die gaat vertellen hoe het weer uh, is. En hoe het, of het zo blijft of dat het anders wordt. Dat allemaal om half drie. Half vijf hebben we natuurlijk het vaste item: het Dieren van de Week. En die luistert naar de naam Yara. En uh, kwart voor vijf, ja, liefhebbers van het gedicht van de Week. Vandaag uh, gaat hij in het Engels. Charles? Uh, in het Engels? Ja, ja, want we, we hebben een trouwe luisteraar in Texas. Ja. En die luistert naar de naam. Susie Davis, he, Su Suzie Davis, hè? Suzie Davis. En, en als het goed is, kijkt ze nu ook. Oh, okay. dus, uh, oh de zwijger. <laughs> ja. Suzie, uh, at the quarter to five, we have a, a poem of the week. And it is dedicated to you, because you're a listener from ZFM Zandvoort op zaterdag. And you're a fan of uh, Charles Willem. <laughs> <laughs> so welcome, uh, listener. Zo, ja, Jij, jij, jij talk nog wel aardig, Becky over de grenzen. Ja, ja, ja, oh, ja <laughs> geen probleem, geen probleem. Dus Susan, quarter to five, the poem of the week, it's dedicated to you. Uh, verder, uh, er wordt gevoetbald vandaag. Uh, SV Zandvoort 1 moet uit tegen IJmuiden. Maar helaas, John Lemmons is uh, verhinderd vandaag. Dus uh, we hopen dat er een uh, luisteraar uh, dit opvangt en uh, ons uh, via de app informeert over de tussenstanden van IJmuiden 1 tegen SV Zandvoort... en die wedstrijd begint om half drie. Uiteraard hebben we, eh, volgen we voor u de kwalificatie voor de Formule 1... en dan we, daarvoor gaan we naar Singapore om drie uur... want daar wordt de kwalificatie verreden voor de race die morgen om twee uur... Nederlandse tijd zal aanvangen. En de hoofdmoot natuurlijk uh, ja, de, dit weekend de Zandvoort Masters. En daarvoor is uh, op het circuit aanwezig onze vaste verslaggever Willem van Densen. En rond de klok van kwart over twee gaan we voor het eerst schakelen live met het circuitpark Zandvoort. Verder natuurlijk nog heel veel andere uh, items. En vergeet u niet het item rond de klok van kwart over vier. Onder het motto, gaat het weer een beetje meneer Harms, gaan we live schakelen met Turkije. En daarnaast natuurlijk veel lekkere muziek.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 A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I sat in. Yeah. I showed them what a band would sound like, I was a swingin' in a guitar, man, show them, son.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 Ja, dat swingt als een godgieter zou ze zeggen. Ja, als ik nummers uh, van uh, Elvis draai, dan kunnen de cliffens uh, niet achterblijven natuurlijk. If you should tell me that I'll always be, the one you always love so true that smile was Cliff Richard. Oké. Okay. I could easily fall in love with you. Goed, luisteraars, het zal er niet zijn om te gaan. Vandaar, dit weekend, gisteren al begonnen, de Zandvoort Masters op het Circuit Park Zandvoort. En uh, daar is voor ons aanwezig Willem van Densen en hij gaat ons even praten, bijpraten. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja, Circuit Park Zandvoort uh, dit weekend in het tegen uh, van de ADAC uh, GT Masters en de Masters uh, of uh, Formule 3. Die Formule 3 uh, gaan we het wat later over hebben. Uh, we zijn nu bezig uh, met de ADAC uh, GT Masters. Mooie GT-auto's uh, met uh, ja, 500 tot 650 pk. En die rijden een race over een uur. Uh. Die race is inmiddels al uh, ruim drie kwartier aan de gang. En we hebben wel uh, spanning in uh, deze race. Deze waarin uh, ook twee Nederlanders actief zijn. Jaap van laag in een uh, Lamborghini en uh, Nick Katsburg in een... Uh, Lamborghini. Nou voor de equipe van uh, Nick Carter, uh, Ja, van Lagen zag het prima uit. Uh, hij rijdt samen met uh, voormalig Tsjechisch Formule 1 rijder uh, Thomas Enge. Uh, zij lagen op een uh, eerste positie. Uh, na de pitstop bleek dat de verplekte tijd die ze stil moeten staan in de pitch, dat ze daar een halve seconde te kort hadden stilgestaan. Nou, dat wordt onherroepelijk bestraft door middel van een drive-through en daardoor is het zicht op de overwinning van Jaap van Hagen die vorig jaar met die ADR2 Masters tot twee maal toe uh, de race wist te winnen, werd het zicht op de overwinning voor uh, van lagen werd, uh, ja, werd daar weggenomen. Hij is uh, teruggevallen naar een twaalfde uh, plaats en uh, dat zit er niet meer in dat hij de kop nog gaat terug uh, veroveren. Aan die kop vinden we dan een uh, Mercedes-SLS terug uh, met aan het sturen Ash en uh, Ludwig, uh, de equipe. Op de tweede plaats is het dan een... Uh, uh, Even kijken, een uh, Audi uh, R8 met de equipe uh, Ferdinand Stoll en Marcel Basseng. En op een derde plaats, uh, daar is een uh, ja, voor mij de mooiste auto uh, in dat veld. Dat is de Bentley uh, Continental uh, GT3 met de equipe uh, Lucas Stol en de ja, GP2-rijder uh, uit Frankrijk, uh, Tom Dilma. Kijken we nog even terug naar de andere Nederlander in deze uh, strijd. Dat is uh, Nick Katzburg, zoals ik al zei, eveneens onderweg uh, met een uh, Lamborghini. Nick Katzburg, uh, ja, die is heftig in gevecht uh, om de achtste plaats... Uh, met niemand minder dan uh, Bernd Schneider. Bernd Schneider, Mr. DTM, uh, zo wordt hij ook wel genoemd... Uh, die tegenwoordig niet meer in DTM actief is... maar nog wel uh, af en toe races meepakt in deze ADAC GT uh, voor Mercedes... En, uh, ben Snyder, dus op de achterste plaats. En Nick Katburg vlak daarachter op plaats nummer 9. Oké, okay, ik uh, kijk even naar het programma. Het is een, drie dagen lang een vol programma. Hè? Het is voornamelijk een Duits gebeuren. Uh, is het om de Masters, uh, Formule 3, is het daaromheen gebouwd of is het oh, andersom? Ja. Ik, moet je, ik, ik hoor jou heel slecht. Uh, oh, dan ga, daar gaan we wat aan doen. Is uh, dus... Oké. Okay. Ik ga het laten nog even proberen, maar op dit moment hoor ik jou heel slecht. Oké, okay, ik kom straks weer bij je terug. Tot zover. My baby. He just cares for me My baby don't really care for covers and roses baby don't care for He don't care for high-tone places Elizabeth Taylor is not his style Andy, And even Ricky Martin's smile Something he can't see his prayer. Goed, luisteraars. Uh, dat was wie was dit? Cher, van Sonny and Cher. Oh. Dat was, ja, een dame met een dijk van een stem. Uh, en mevrouw die naarmate ze ouder wordt steeds slanker oh. wordt. <laughs> ik denk het ook, ja. ja. Goed, uh, ja, zoals ik al zei in de, in de afkondiging om vijf over twee. Om drie uur vindt de kwalificatie plaats van de Formule 1 in Singapore. Maar in de aanloop daarna heeft de Red Bull toch de stok in het hoenderhok gegooid... Want ze dreigen op te stappen uit de Formule 1. Red Bull stapt dit na dit seizoen uit de Formule 1 als het volgend jaar niet over een competitieve motor kan beschikken. Dit heeft Helmoet Marco, de motorsportbaas van de energiedrankenfabrikant, verklaard. Red Bull Racing en Scudera Toro Rosso, de twee teams waarmee de Oostenrijkse firma in de koningsklasse van de autosport actief is, rijden momenteel nog met de motoren van Renault. Red Bull is echter niet tevreden over de prestaties van de krachtbron die Renault aanlevert en heeft al meerdere malen publiekelijk uitgehaald... naar de Franse autofabrikant, voor wie de maat nu vol is. Carlos Gozen, de president van Renault, maakte deze week tijdens de autoshow... in Frankfurt wereldkundig dat zijn bedrijf zal stoppen... met het leveren van motoren aan de Formule 1. Hij wil de huidige overeenkomst met Red Bull, die tot eind volgend jaar doorloopt... nog wel uitdienen, maar als het aan Red Bull ligt... wordt de samenwerking na dit seizoen al stopgezet. Een overstap naar Ferrari lijkt vooralsnog de enige alternatief... voor Red Bull, aangezien het onwaarschijnlijk is... dat Mercedes een van haar grootste concurrenten van motoren gaat voorzien. De beslissing is genomen. Als we geen competitieve motor tot onze beschikking krijgen... dan verlaten we de Formule 1, aldus Marco in Singapore... tegenover de Britse zender Sky Sports. Gevraagd of er dan wordt ge geaast op een deal met Ferrari, antwoordde hij... ik wil niet in details treden, we willen een sterke motor in Monza... Waar we twee seconden te langzaam waren. Maar vandaag staan we bovenaan. Maar het zal morgen nog, waarschijnlijk nog wel weer wat anders zijn. Als we geen power unit hebben waarmee we competitief kunnen zijn. wat voor zin heeft het dan nog om mee te doen? Dat is duidelijke taal van Red Bull-baas. We zijn erg benieuwd wat, hoe dit, deze zaak zich gaat ontwikkelen. We houden u op de hoogte. Oh, I have got They say that I've got nobody but you, but as from today, well I've got somebody that's new. I ain't no fool, and I don't take what She can do And so I'm telling you This time you'd better stop Oh, I've got Another girl Another girl Who will love me till the end thick and thin, she will always Be my friend I don't want to say that I've been Unhappy with you Today, well, I seen somebody that's new I ain't no fool and I don't take what I don't want For I have got another girl Another girl who will love me till the end Through thick and thin, she will always be my friend I don't wanna say that with you but as from today Lekker hoor een oud-bieteltje, straks staat de klok van half drie... dan gaan we horen hoe het met het weer staat hier in Zandvoort... maar ook in de rest van het land natuurlijk. Uh, Jerry Rafferty, hij is daar helaas niet meer... maar zijn muziek is uh, onsterfelijk dankzij het vastleggen... op de gevoelige plaats, zou ik maar zeggen. Het was een star en het is nog steeds een star... en zo het heet ook uh, het nummer. Steelers Wiel, daar luistert u naar. So they may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 Tell me Back on the shelf, uh, oh, tell me ...zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Oh, ben ik er wel. Ik ben er wel. Hallo. Ja, ik ben er weer. Hallo. Gelukkig. Goedemiddag. Goedemiddag. Lex. Ik ja, ja. <laughs> mocht het even zoeken. Maar goed, uh, je bent er. Ik ben er. Lex. Eh... Uh, je had uh, vorige week, even terug naar vorige week... je had inderdaad gezegd van aan het eind tweede deel van de week... zal het ietsje beter worden. We <tie> hebben wel een regenbuitje gehad, maar vandaag is het weer prachtig weer. Ja, we profiteren van een uh, hoger drukgebied. Oké. Okay. Ja. Hoe hoger, hoe beter? Hoe hoger, hoe, hoe beter, ja. ja. We hadden dus uh, afgelopen week echt uh, lage druk. Het uh, ja. was een lage druk boven de Noordzee. En daar hebben we echt last van gehad. Je kon niet zonder paraplu de deur uit. Nee, nee. Nou, dat kan dus vanaf vanochtend, heeft het eerst even geregend. Je kan dus nu een paar dagen zonder paraplu de deur uit. Dus jij gaat vanmiddag met een gerust hart doen? Ja, ja, ja, ja, ja, zonder paraplu. Maar uh, het houdt niet over met de zon, hè. We nee. hebben een uh, noordenwind. En die wind die is uh, nogal koud. Die is uh, 17 graden. En uh, de zeewatertemperatuur, die is uh, verder op zee, is die een graad of... 16, 15, 16 en aan de kust 17. Maar over dat relatief uh, warme zeewater en die koude wind, daar ontstaat een bewolking. En daar hebben wij nu last van, dat is Noordzeebewolking. En dat hebben we morgen ook. Ik moet even hoesten. <coughs> dat komt van het weer van afgelopen week. Ja, dat slaat op je longen. Ja, dat slaat op je, je longen. Je longen. Um, de temperatuur die zit nu dus rond de 17 graden. En morgen hebben we ook last van de Noordzeebewolking. Dan is het wisselend bewolkt en we hebben ook wel wat zon. Maar het is toch overwegend bewolkt morgen. Maar het blijft droog. Oh, nou dat is uh, ja. ook voor de mensen op het circuit fijn om te weten. Want ja. uh, dan hoeven ze geen regenbanden eronder te doen. Er staat dan uh, een, een zwak tot matige westelijke wind. Dus het waait ook niet hard. En de temperatuur die is net als vandaag ook 17 graden. Maandag. Dan hebben we een periode met zon. Dat is voor mij heel belangrijk. Ga, ga ja? verder. Ja. Want ik mag de maandag een dagje buiten spelen, want dan is het golftoernooi van Nautiek. Oh, wat leuk. En ik mag invallen. Ja? Dus dat doet mij deugd. Ja, we, hebben, we hebben een periode met niet, niet dat het de hele dag zonnig is, maar ja. we hebben toch wel een flinke periode met zon. En het is dan ook droog. Dus je kan zonneparaplu gaan naar naartoe. Je bent ja. de beste weerman van Nederland. <laughs> er staat een, een matige zuidwestenwind. Maar dat temperatuur die, die houdt dus ook niet over. Die, die zit nou daar rond de 17 graden. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 19 graden. Nog steeds. Want het is nog steeds zomer. Ja, zomers. Uh, of is het nog. Ja, nee, we, we beginnen weer met meteorologische herfst. Of ja, ja, ja, precies. Dat is wat moeilijke woorden. Kom ik zo meteen even op terug. Uh, dinsdag, dan hebben we. Ja, dan is het weer minder. Dan uh, verdwijnt dat hoge drukgebied waar we dus een paar dagen dan uh, profijt van hebben gehad. Dat verdwijnt naar het zuiden. En er staat dan een matige westelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat dan ook een graadje naar beneden. Naar 16 graden. En dan. Uh, de astronomische zomer hadden we het over, hè? de uh, astronomische herfst. Ja, die gaat beginnen op woensdag 23 september om uh, 10 uur 21. Goed. Ja, dat is het uh, op de weer over de hele wereld is het net zo lang licht als dat het donker is. Dus dan hebben we 12 uur licht en we hebben 12 uur donker over de hele wereld. Geweldig hè? En dan gaat bij ons gaan de dagen dus echt uh, korter worden. En de, na de, de nachten worden dan langer. Nou, de verdere vooruitzichten dan uh, voor uh, het, uh, de komende week... is wisselvallig met de temperaturen iets beneden normaal. En het ziet er naar uit dat het aan het eind van de week... Net is vorige week, vertelde ik dat. Yeah. Dat het, het eind van de week weer wat beter gaat worden. Nou, ik geloof je op je woord, uh, Lex. Ja? ja? Ja, ik ga er vast rekening mee houden. Okay. In ieder geval maandag perfect. En een tweede deel van de week ook weer heerlijk weer. Nee, nee, nee eind van de week. Ja, eind van de week. Okay. Dus tegen het weekend. <laughs> je bent wel erg exact, Lex. Ja, nee, maar nee. ik, ik, je hebt gelijk, ik je hebt ga gelijk. geen leugens zitten vertellen hier. Nee. nee. Okay. En uh, je, je kan, uh, tegen die tijd kan je dat dan nalezen op uh, www.meteopagina.nl. Dat is mijn website. Je kan het ook volgen op Twitter en Facebook op Meteo Zandvoort. En op Text TV Zandvoort. En niet te vergeten... Op de, uh, de ZFM-app. Op de Rob Harms-app. Ja, op de ZFM-app. Beter bekend als de ZFM-app. Ook daar altijd actueel uh, het Zandvoortse weer. Maar als je nou in Enschede zit... want dan kunnen ze ons ook ontvangen, hè? Enschede. Ja, ja, die luisteren ook. Nou, dan, dat klopt. Dat is dus echt heel anders, hè? Daar is het heel anders. Daar is heel anders. Maar die hebben dus hun e eigen het weer voor Zandvoort. Top, Lex. Hartstikke bedankt. En uh, we weten weer waar we aan toe zijn uh, de komende dagen. En tot de volgende week. En tot volgende week. Dankjewel voor de komst naar de studio. Just bring sorrow, let it wait oh, Thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave me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 Kirstie McCall was dat met thank you for the days. Ja, hoor, daar is hij weer! Albert-Jan Vos. Jazeker. <laughs> Albert-Jan, uh, dit ja, nummer Willem. van Kirstie McCall. Uh, deed het een belletje rinkelen? Zeg je van nou dat nummer ken ik ergens van? Je, of, of, of, uh, ja, we gaan uh, gelijk over, uh, Charles, naar het circuitpark Zandvoort. Oh. Naar Willem van Densen. Oh, oké. Okay. Want uh, de Masters of Formule 3 staat op het punt te beginnen. Okay. Uh, Willem, hoe is, hoe is het op het circuit? Ja, ik heb Willem natuurlijk via jouw nee, mobiel. Heb ik, heb ik niet aan, uh, op, op, op de mixer, zeg maar. Op, op mijn microfoon. Ah, oké. Okay. Oh, wacht eventjes. Willem? Ja, hij staat er open dus. Nee. We hebben wat uh, problemen met de verbinding met het circuitpark Zandvoort. Ik probeer het uh, alsnog even. Wellicht dat het deze keer wel goed gaat. Uh, ja, in ieder geval, Masters of Formula 3, driedaags race-evenement op het circuitpark Zandvoort. En uh, we gaan uh, kijken... Ja, Willem, je bent er, hè? rechtstreeks in de uitzending. Willem? Ja. Ik wil de microfoon, microfoon uitgestart. Ja, ja, Willem, zeg het eens. Nou, dat wordt uh, een probleem. Goed, geheel iets anders. We gaan het straks even weer proberen. Zes, kan je even een plaatje instarten? Uh, dat, gaat helemaal goed, dat gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Toevallig staat Gloria van in de gang, dus dat is... Uh... Helemaal goed. <laughs> okay. Come on, BBC, you me. Five, six, seven, We gaan nu. Uh... Ja, ik, ik. We proberen nog steeds contact te houden met, met, met Willem. Zometeen voor de, voor, de, voor de microfoon. Dan kan je live verslag doen, Willem. Je, je, bent, je, bent, je bent. Jawel, dan hoor je mij ook wel, want ik heb hem op de luidspreker gezet. We gaan het gewoon weer proberen. Willem, probeer het eens. Hoe is het op het circuit? Willem zwijgt ernaar. Nou? GT-masters de hoofdpunt ook: uh, GT-auto's. Uiteindelijk is hij deze uh, gewonnen door een team van uh, Ash en uh, Ludwig met een Mercedes-SLS-AMG uh, GT3. Met op de tweede plaats uh, de Audi uh, R8 uh, van de type Stol en Barseng. Derde eindigde dan uh, de Bentley Continental GT3 met Luca Stol en. Stolt en uh, Tom Deelman, we maken ons nu op hier op uh, Speedpark Zandvoort uh, voor de Masters op uh, Formule 3. De 25e keer op weer uh, Masters uh, Formule 3 Zandvoort. Uh. Ja, twee keer is hij niet op Zandvoort gehouden, dat is uh, twee maal geweest uh, vanwege het geluid, dat er geen geluidsdagen waren. Toen zijn die Masters gehouden op Zandvoort, maar de overige uh, 22 keer en dit de 23 keer op Zandvoort. Dus. Hier op Zandvoort-Houden hebben we daar een gerenommeerde winnaars gehad natuurlijk. Dus ik denk, jij, uh, vanmiddag nog even kijken naar de van uh, Formule 1. Nou, daar rijdt een aantal van, uh, rond die, die hier ooit uh, de Parzels gewonnen hebben. Kijken we naar uh, Lewis of van uh, uh, om er maar een paar te noemen. Eén van de winnaars ooit ook uh, van de Parzels was. Hij uh, was uh, enkele maanden geleden overleden, Jules Bianchi, uh, die uh, aangevoerd. ...van Het ongeluk eind uh, vorig jaar in Japan uh, overleden is. Uh, en de Masters, de laatste winnaar hier, Max uh, Verstappen, die net als zijn vader hier in het verleden ook uh, de Masters weer is te winnen. De Masters, uh, Formule 3, Formule 3, uh, dit uh, jaar in het Europese uh, verband uh, best wel spannend en uh, attractief dit uh, met vele winnaars. Ik moet zeggen, niet al die uh, uh, toppers uitvoeren. De Formule 3 zijn hier aanwezig. De mensen die de kampioenschappen leiden, zien die hier niet. Die we wel zien hier is de Italiaan Gio Fernacci. Nou, die heeft een, een maand of twee terug geweest. Tijdens het DTM hier op Zandvoort de Formule 3 race geworden. Toen werden er drie races gehouden. De andere winnaar toen was Marco Spommen. beide heren zijn hier wel aanwezig en die gaan straks strijden. natuurlijk. In race 1, want dat is in tegenstelling tot andere jaren, hebben we nu uh, twee races. Op de zaterdagmiddag uh, voor de uh, wordt een kwalificatierace genoemd. Die race bepaalt van uh, de opstelling uh, van de race uh, morgen. Dan gaan we even kijken naar de opstelling uh, van deze race. Dan zien we dat uh, de uh, uh, ja Sergio Camara... <lacht> Van het motorparkteam, het team waar uh, vorig jaar de jongens hier in de Masters wisten te winnen, dat hij de pole wist te behalen met op tweede plaats Antonio Giovanacci. Giovanacci, zoals eerder al zei, uh, een tijdje terug hier uh, winnaar tijdens de Formule 3 race uh, met de DTM. Heeft inmiddels ook alleen DTM-race gereden voor Audi, dat was in Moskou. Omdat toen uh, Timo Scheider voorstelt. Uh, Aan dus die uh, in het uh, ja, bij Audi eh, onder de vleugels wordt eh, gehouden. En op een derde startplaats eh, zien we Marcus Pommer. Eh, en die, eh, het zijn er 18 eh, de 3. Die gaan zo daar ook eh, van start om eh, de startopstelling van morgen te bepalen. Uh, Oké, okay, en hoe uh, lang duurt deze race? Dit is een korte race. In uh, tegenstelling uh, tot de race van morgen die uh, wat langer gaat. Ik moet, uh, reed, uh, reed ik het niet uit mijn hoofd. Ja, ik dacht dat deze over uh, 25 minuten uh, gaat, uh, de race. Zoals uh, voor de zekerheid. Nee, ja, dat is een race uh, van maximaal uh, bij 12 ronden gewoon gaat hij over. Dus ja, dat is een beetje van wat gebeurt op een 17 car? of zo. een bepaalde tijd. Even een vraag die ik om kwart over twee probeer te stellen: is van, uh, Het is een, uh, een Duits gebeuren. Uh, en daar waar dan de, de Masters uh, is in, bij ingepland is dat altijd zo? Ook lees, maar wat ik al zei, de Masters is toch wel een beetje gedevalueerd ten uh, opzichte van hoe het was in het verleden. En de uh, ADAC uh, GT Masters, uh, ja, die was vorig jaar ook hier te uh, gast en die uh, wilde vaak ook dit jaar weer uh, actief zijn. Vandaar dat dat uh, gecombineerd is uh, met de Masters van uh, uh, uh, Mullet 3. En dat uh, maakt het echt zo mooi natuurlijk, omdat je races hebt met uh, Formule Auto's, de Formule 3 en de GT's uh, van de ADAC uh, Masters. Oké, okay, nou, uh, we zijn heel wel bijgepraat uh, voor dit moment. Goed, de Master of Formula 3 staat op het punt om te beginnen om drie uur. Uh, Willem, hartstikke bedankt. We komen straks weer bij je terug. Oké, okay, tot zo. Tot zo, hoi hoi.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 Good Van Daft Punk. Get lucky. Oh wat jou, ga je nog wat leuks doen in het weekend? Of, of zeg je van nou, ik ga maar lekker... Uh... Ja, radio maken. Ja. Ik heb trouwens even, uh, nog even een berichtje, mag dat? Ja, nou, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Het is geheel iets anders, maar het is iets, zeker iets wat uh, in Zandvoort leeft. Want uh, de Raad spreekt over winterparkeren... en extra mogelijkheid voor inbreng door bewoners. Op 22 september beslist de Raad over de invoering van het winterparkeren... een hot item hier in Zandvoort met een tarief van 50 eurocent per uur... om een bezoek aan Zandvoort aantrekkelijker te maken... tijdens de wintermaanden. Nou, daar is vorig jaar uitgebreid over gepraat al... en zonder resultaat. Wellicht dat het deze keer wel resultaat oplevert. Daarnaast hebben de fracties D66, CDA en OPZ voorgesteld... om de inbreng van inwoners te vergroten... met de, mo met de mogelijkheid van burgerinitiatieven... Dat bepaalt niet alleen de raad, dan bepaalt alleen, niet alleen de Raad zijn agenda... maar beïnvloeden inwoners ook meer, nog meer... waarover de Raad in gesprek gaat met hen en elkaar. Ook dient de, de Raad zijn mening te geven... over de ver verdergaande ambtelijke samenwerking... met de Omgevingsdienst Eimond... en de nieuwe begroting van paswerk. Deze informatie ter aanzien van 22 september... en meer uh, over de agenda en over de stukken... kunt u terugvinden op de gemeentelijke website van Zandvoort. Tot zover. Nou, dan hebben we nog een, een paar minuutjes uh, tot de reclame, Niels' reclame, te gaan. Dus uh, de, ik denk dat we het moeten afsluiten met een platen uh, op het jou. Doen we. En alles ziet er al anders uit als de zon schijnt. Nou, dat klopt helemaal. Als hij boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er al.